4 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Twee verdieners die samen een huis willen kopen... kunnen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer lenen. Het Nibud heeft het ministerie geadviseerd... om de mogelijkheden om te lenen te verruimen. Dat is omdat twee verdieners steeds meer vrij te besteden hebben. Adviezen van het Nibud worden meestal overgenomen. Nu telt het tweede inkomen nog voor 70% mee... bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. En dat moet 80% worden. Honderden Amerikaanse militairen uit Syrië zijn naar Koerdisch gebied in Irak gegaan, meldt persbureau Reuters. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie gaan ze daardoor met de strijd tegen IS. Ze zouden de olievelden moeten beschermen. Mogelijk moeten ze ook vanuit Irak antiterreurmissies in Syrië uitvoeren. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat ongeveer duizend Amerikaanse militairen uit Noord-Syrië naar huis kunnen. De terugtrekking van de Amerikanen maakte voor Turkije de weg vrij voor aanvallen op Noord-Syrië. In het Westland is een zeer besmettelijke tomatenziekte opgedoken. Tomaten die het tomato brown rucose fruit virus hebben zitten onder de vlekjes. Ze zijn gewoon eetbaar maar mogen niet worden verkocht zegt het ministerie van Landbouw. De ziekte is niet schadelijk voor mens of dier. De NVWA is op zoek naar de bron van de besmetting. Bij telers waar een besmetting is gelden strenge hygiënemaatregelen. De kas en tomaten hoeven niet te worden geruimd. In Italië en Duitsland waren eerder al besmettingen. Een onbekende man heeft vannacht een molotov gegooid... naar het hoofdbureau van politie in Eindhoven. Het projectiel kwam tegen de gevel, er ontstond een brandje... maar het vuur werd snel geblust door een agent. Er is weinig schade. De man die het molotov gooide is nog niet gepakt. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het is 14 tot 17 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, ook wat zon en dan een graad of 15. Dit was het NW-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Knopen de Hoek en Knopenburgenveen Burgerveen 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 Amstelveen Alkmaar 5 kilometer file tussen Knoopend Badhoevedorp en Knopen Raasdorp. Op de N200 Amsterdam halfweg bij halfweg 10 minuten vertraging, 5 minuten op de N230 Maarse richting Utrecht bij Overvecht. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer bij Omval 5 minuten extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie.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 ik ben er een beetje mede verantwoordelijk voor dat hij op een gegeven moment ook die posteractie is begonnen. Dus wat dat gaat, komt dat straks voorbij. Dat is Leo Deteman, dan gaan we daarmee praten. Om half vijf hebben wij het.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 En daar hebben ze gewoon pontificaal uh, die foto van die kat uh, erop gezet. Ja, met vermist erop. Dus, uh, dus het is toch een stukje dierennieuws. Maar dat uh, komt straks uh, in het Deal van de Week nog een keer voorbij. En om kwart voor vijf hebben we natuurlijk poëzie en het gedicht. Dus uh, dat uh, allemaal uh, zo dadelijk.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 Dit is leuk, uh, want uh, dan ben ik bezig uh, te, te bellen uh, om degene die uh, zo dadelijk in de uitzending uh, te trekken. Maar dan moet ik hem natuurlijk wel even aan de telefoon uh, hebben. Dus, uh, want dat, uh, en die, ja zie je, die, uh, die hangt nu aan de telefoon. Dus ik ga nu hem eventjes uh, erop uh, zetten. En dat uh, kunnen we natuurlijk uh, niet zomaar ongemerkt even voorbij laten gaan. Want uh, daar hoort dan uh, iets bij. Uh, nou weet je, dat ga ik, uh, ga ik anders oplossen. Want anders dan, dan, dan, dan, dan gebeurt er uh, nog niks. Heb ik een mooie moordintroductie in, in, in, in handen? En uh, hij is ze, denk weg. Lekker dan!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 Ja, ja ja want uh, kijk, ik betaal het uit eigen zak. Van, uh, kijk, uh, Cheryl Bos van uh, Color Profile, die uh, print die voor me. Maar ja, uh, zijn printers uh, kosten ook geld. Ja. En papier kost ook geld. Dat kan hij niet zomaar doen. Dus. En het geld wat ik overhoud, ja, dan, dan gaan ga ik dan... Uh, want ik heb net alweer een bestelling doorgegeven aan hem. Want ze zijn alweer bijna op. Dus uh, dat gaat dan zo... Uh, dat loopt dan lekker door. Dan kunnen we gewoon weer nieuwe posters bestellen. Hmm. En... Uh,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 Ja, nou, wat dacht je zelf? Ik heb, ah. uh, ik heb kaartjes... Uh. Ja, jij bent een van de gelukkigen, geloof ik, hè? Ik ben een van de gelukkigen. We hebben drie, uh, drie weekendkaarten. Mm -hmm. En uh, op de tribune bij uh, de Tarzan Inn. Dus einde, naast de hoofdtribune, zeg maar. Ja, ja dus uh, van mij moet het wel doorgaan. Uh. Uh, <laughs> nog, no nog iets hè, wat, ik, uh, wat ik ook gelezen heb uh, bij onze collega's van NH Is dat jij op een gegeven moment... Ja, als het... Uh,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 En, ja, en, da en dat wordt een beetje schrammelijk overdreven, als het ware. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Goed, de posteractie is duidelijk. Wanneer kunnen mensen nog weer terecht? Want ik heb begrepen dat ze eruit zijn gevlogen, die posters. Ja, maar nou ja, zolang ze er zijn, zijn ze er. Kijk, morgen is het zondag, dan is Plony dicht. Ja. Maar als mensen dan echt zitten te springen, nou ja, dan moeten ze mij maar, maar een berichtje sturen. Ze vinden me wel op Facebook en ja. dan, uh,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 Hoe gaan we ze noemen? Uh, nou ja, ja. gewoon uh, de mensen die bezwaren hebben tegen de Formule 1. Ja. He, dat dat, dat, dat, de dat kan. Ja, ja Maar uh, zoals gezegd, uh, kijk, die, die mensen die, uh, die zijn er ook. In de volgende, naar mijn idee mogen ze dat ook gewoon doen. Dus, uh, Iedereen heeft een mening ja. en dat mag. We uh, uh, leven in een vrij land. Hè. Da daarom. Uh, Leo, dankjewel je uh, even voor de bijdrage. Uh, als het goed is, uh, komende woensdag uh, zit je bij, uh, bij Royo nog een keer aan tafel, geloof ik. Hè? Ja, dan... bij onze Inderdaad. collega's.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 Ja, wel tropenjaren geworden in bed met deze uitzending hoor, eerlijk gezegd. Jongen, joh, Ja, Soms eh, dat je denkt ook van waar ben ik in vredesnaam aan begonnen. Maar goed. Uh, dit uh, komt uit een, uh, uit een, ja, uit het uh, koffertje van Rob, maar <totstuk> ik weet me god niet waar. Andere uitvoering. Zal die, zal die ongetwijfeld zo drinken op de uh, het is dat en dat nummer. Nou, misschien uh, antwoordt hij zo direct. Uh, want hij zit uh, gewoon wel stiekem mee te luisteren. Uh, het is uh, half uh, vijf, uh, Roy. Dus ja. dan uh, betekent dat we ook nog eens eventjes het dier van de week uh, moeten gaan doen. Ja, en zeker jij je hebt iets met katten. Dus nee, nee, met poesjes. Poesjes. Nou, nou nog, nog, nog anders. La, la, laat maar horen. Ik hou ook van poesjes aaien, maar buiten dat. Het, uh, vind je trouwens dat het poesje aaien ook een, uh, een vrijwilligerswerk uh, uh, is bij de uh, Ik, ik, ik, ik, ik weet dat, dat sommige Formule 1 coureurs soms uh, puppies aan het knuffelen zijn. De winnaar van de laatste Grand Prix heeft dat gedaan. In dit geval kan je bij het kennen, want als je vrijwilligerswerk doet, bij Saaien. dat is echt een baan bij de Dierenhuis kennen, Oké, nou, prima. Ik ken iemand die dat doet. Dat is geen grap, hoor. Je kijkt Jij niet in ieder geval. Nee, ik doe het niet. Nee, wel het van de buurvrouw. Oké.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 Een minuut of acht voor het einde. En toen scoorde Ryan Lammers invaller Ryan Lammers. Prachtig doelpunt. 3-1. En nog twee minuten later ik, uh, kwam uh, Kasten Fries aan de bal in het stadselgebied. In en uh, ik weet niet hoe hij het flikte, maar op een gegeven moment gaat hij langs twee verdedigers zijn tussendoor en scoort heel simpel 4-1. Uh, Sam verdwint dus met 4-1 van de koploper en uh, heeft in ieder geval die plaats overgenomen.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 Ik denk dat, dat. Dat vind ik wel leuk. Joop van Nes. Jij denkt: van wat is dit nou? Ja, dit ja. is geen muziek. Ah, ah, ja Nee, ik maar ben dit keer. Maar ik zeg: het is wel uh, je dorpsgenoot, hè? Dat maakt me helemaal niks uit. Ah. Het is geen muziek. Haha. <laughs> en Sheriffs met uh, Walking the Sea. Nou, dan uh, weet je dat ook alvast. Het het uh, goed. Het <laughs>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 En uh, AMV is nu tweede geworden, Het staat 1,8 Zandvoort en HBOK. HBOK dat per se kampioen wil worden en uh, onder andere een, uh, een uh, uh, Bedwaterframe heeft aangetrokken, uh, Dat staat nu op de derde plaats met 10, punten, dus 2,8 achter Zandvoort. De Zandvoort uh, speelt uh, volgende week thuis, nee, uit tegen DVVA en DPVA staat op de, de achtste plaats. Aha. Dan weten we dat ook weer. Ja, goed. Uh, dank even voor de aanvullende info. En, uh... Even topscorers. even top Ja, uh, wie, wie is dat? Jesse Daan. Yes, nummer 1 met zes doelpunten. Die, die staat uh, gewoon bovenaan in uh, deze klasse. Die dus. staat gewoon ja, in deze klasse bovenaan. Zes goals in vijf wedstrijden. Uh, ja, gaat het er makkelijk af? Kennelijk wel dan. Altijd. Al, als een jongen is zo gigantisch snel en handig met een bal. Als je maar eventjes de, de kans krijgt om vrij te komen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 When dreams pass by Petticoats of a chance Mazes of colors and despair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 Probably be yeah. just as crazy about you if you were my own